4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Studenten en universiteiten voeren vanaf vandaag actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Acties beginnen in Utrecht, daar wordt vandaag 24 uur lang college gegeven en gedebatteerd. En daarna nemen andere steden het over. Vrijdag eindigen de acties met een landelijke demonstratie in Den Haag. De betogers zijn vooral boos over de boete voor te lang studeren. Studenten die meer dan een jaar te lang doen over hun bachelor- of masteropleiding, moeten 3000 euro per jaar extra betalen. Ook de universiteiten en hogescholen moeten per student 3000 euro betalen. Amerikaanse diplomaten in Nederland hebben zich sinds 2004 zorgen gemaakt over de opkomst van Geert Wilders. Na de verkiezingen van 2006 noemden ze zijn partij zelfs extreem rechts. De SP, die toen ook flink won, was in de ogen van Amerikaanse diplomaten extreem links. Dat blijkt uit de ambtsberichten die zijn uitgelekt via Wikileaks. In een ambtsbericht van anderhalf jaar geleden staat verder dat Wilders geen vriend is van de VS. Als redenen worden onder meer genoemd dat hij tegen de missie in Afghanistan is en ontwikkelingshulp geldverspilling vindt. De achtjarige ongeneeslijk zieke Abiram uit Sri Lanka en zijn moeder mogen blijven in Nederland. Minister Leers voor Immigratie en Asiel heeft dat besloten. Abiram heeft een hersentumor en heeft mogelijk nog maar korte leven. Abiram's moeder krijgt nu vanwege humanitaire redenen een verblijfsvergunning en zijn oma krijgt een visum om hem zo snel mogelijk te bezoeken. Op de Australian Open is Robin Haase erin geslaagd de tweede ronde te bereiken. Haase won van de Argentijn Berlok in drie sets: 6-4, 6-3 en 7-6. Timo de Bakker staat nog op de baan. Hij speelt tegen de als twaalfde geplaatste Fransman Monfils. en staat met 2-1 in sets voor. Dan het weer vanuit het westen: bewolking minima tussen 4 en 6 graden. Overdag in het hele land: kans op regen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Is radio 1, Nacht van het Goede Leven. Ja, welkom terug bij Karo's, Een Nacht van het Goede Leven. Uh, terug naar de oude meuk van Paul Vlaanderen, zoals ik beloofde. Hè. Terug naar de jaren zestig. Toen de AVO het hoorspel Paul Vlaanderen het Alex-mysterie uh, opnam. Uh, we zijn aanbeland bij uh, episode 3. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective in acht delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiten. Regie Dick van Putten. Derde deel Karl Lethem. Nou, kijk, ik eh, wandelde het laatste stukje naar huis, hè? zoals ik je trouwens ook gezegd had. Maar in de buurt van Curzon Street kreeg ik opeens een vreemd gevoel. Het gevoel dat ik... Dat u wat, mevrouw Vlaanderen? Het gevoel dat iemand me de hele weg gevolgd was. Ik zag niemand. Ik hoorde ook geen voetstap of zoiets. Maar toch was ik er praktisch zeker van. Het was eigenlijk allemaal reuze eng. Ik had zelfs even het gevoel of het een hallucinatie was. Misschien was het ook een hallucinatie, mevrouw Vlaanderen. Oh nee, oh nee, dat was het beslist niet. Want even later zag ik wel iemand. Bedoelt u dat u gezien heeft, die volgende? Ja. En wat was dat voor een man? Het was geen man, inspecteur. Het was een meisje. Een meisje? Weet je dat zeker? Ja, Paul. Ik heb dat heel duidelijk gezien. Net zo duidelijk als ik jullie nu zie. Wat voor een meisje? Oh, erg knap en erg ziek. Bruine schoenen, bruin mantelpakje, bruine tas. Leuk bruin hoedje. Ja, echt knap en ziek, Paul. Maar dat is hoogst merkwaardig. Hoe bedoel je? Ja, wat bedoelt u, meneer Vlaanderen? Ken jij dat meisje soms? Nee. Nou, waarom ben je dan zo verwonderd? Luister, Sir Graham. Vanmiddag in de wachtkamer van dokter Kohima... raakte ik toevallig met een man in gesprek die Carl Lessam heette. Lessam vertelde me dat hij een tijd lang hallucinaties had gehad. Hij vertelde Wat me dat... voor hallucinaties, meneer Vlaanderen? Hij verkeerde in de waan overal gevolgd te worden. Gevolgd door een meisje. Hij vertelde me... Ik zag haar net zo duidelijk als ik u nu voor mij zie zitten. Met haar bruine schoenen, bruine mantelpak, bruine tas, haar kleine bruine hoedje. Nee. Daar geloof ik geen woord van. Oh, de hemel, maar dat is krankzinnig. Nee. Niet wanneer u rustig over nadenkt, inspecteur. Dat betekent alleen maar dat dokter Koujima zich vergist moet hebben. Vergist? Waarin? Ja, wat die hallucinaties betreft. Hoor eens eventjes. Je kunt me vertellen wat je wilt over deze kwestie. Maar ik voor mij ben ervan overtuigd dat die Mrs. Travillion hier achter zit. Als je het mij vraagt, dan is zij... Uh... Is zij... Alex? Ja. Yeah. Mm -hmm. Dat zou ik niet durven zeggen. Nou, ze heeft ons vanavond in ieder geval een charmante verrassing bereid. Vanavond? Ja. Ik had een afspraak met Mrs. Trevelyan. In een huis op Marshall House thuis. Hoe laat? Omstreeks half elf. En wat is er toen gebeurd, meneer Vlander? In plaats van Mrs. Trevelyan te ontmoeten... maakten wij kennis met een tijdbom. Goed, goedheid. goed uit. En niet alleen met een tijdbom, Sir Graham... Maar ook nog met een ingenieuze methode om te zorgen dat we vlakbij in de buurt zouden blijven staan. Wat bedoel je, Vlaanderen? Iemand had boven in een van de slaapkamers een automatische platenwisselaar neergezet en ingeschakeld. Een automatische platenwisselaar? Waarom? Omdat hij wist dat we de muziek daarvan zouden horen. En waardoor u zou denken dat er iemand boven was. En dat u lang genoeg in de gang zou blijven staan tot die bom ontplofte. Ja. Maar hoe wist u dat die tijdbom in de gang verborgen lag? In de gang? Zeker ik in de gang? Ja? Nou ja, dat veronderstelde ik gewoon. Eh, lach je in de gang? Ja, verborgen in een koffer. Nou, dat is voor mij voldoende. Het eerste wat ik morgenochtend doe, dat is een arrestatiebevel tegen Mrs. Travillion laten uitvaren. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, dat zou ik niet doen uh, als ik u was, Sir Graham. Nog niet. Ik geloof dat meneer Vlaanderen gelijk heeft, Sir Graham. Het lijkt me niet verstandig om haar nu al te arresteren, nu we haar alleen nog maar poging tot moord ten laste te kunnen leggen. Hmm, ja. Uh, waar was het, huis, Vlaanderen? Zei je Marshall House Terrace? Ja, 49a. Uh, ik vermoed dat er wel een rapport over die affaire voor ons op de jaart zal liggen. Zou ik dat dan morgen misschien even mogen inzien, Sir Grey, hè? Natuurlijk, Vlaanderen. Ik bel je wel even. Graag. Ga je mee, Kreen? Ja. Goedendag, mevrouw Vlaanderen. Tot ziens, inspecteur. Welterusten, Ina. Uh, nee, nee, Vlaanderen, je hoeft ons niet uit te laten. Hè? We vinden het wel. Oh, dat is een kleine moeite, Sir Grey, hè? Misschien kunt u mij morgen ook nog helpen aan alle bijzonderheden over dat pand. hè? Wie de eigenaar is, wie er op het ogenblik woont Paul? Ja, kindje? Ik geloof niet dat ik die man erg graag mag. Wie? Inspecteur Kreen? Ja. Oh, hij valt wel mee. Hoe lang werkt hij al op Scotland Yard? Een jaar of zes, geloof ik. Waarom vraag je dat? Hmm, zomaar. <laughs> misschien heeft hij alleen maar een beetje onsympathieke manier van doen. Ja, zo zou je het misschien kunnen uitdrukken. Wat vind jij van die hele geschiedenis, Ina, van die Alex-affaire. Ja, ik weet gewoon niet wat ik ervan denken moet. Soms heb ik het gevoel dat die Alex een gevaarlijke krankzinnige is. Ik bedoel, waarom zou nu iemand een man als Sir Ernest Cranberry willen vermoorden? Of, of Norma Rice? Ja, dat hangt van het motief af. Ja, maar het schijnt juist helemaal geen motief te zijn. Of wel soms? Nee. Ah, nou ja, ik ga naar bed. Als je tenminste mij... Nee, nee, nee, nee. Wacht even, kindje. Ze zal direct wel komen. Wie? Oh, had ik je dat ook niet gezegd? Mrs. Trevelyan? Mrs. Mrs. Trevelyan? Ja. Komt kom die hier? Meent je dat? Ja. Het zou me tenminste hooglijk verbazen wanneer ze niet kwam. Ja, maar Paul, waarom denk jij dat... Toen ik thuis kwam met Sir Graham en inspecteur Crane... stond er een auto geparkeerd aan het begin van de straat. Ik ben er bijna zeker van dat Mrs. Trevelyan in die auto zat. Daar staat een blauwe auto met spaakwielen? En... Ja. Die stond er ook al toen ik thuis kwam. Ze zat daar natuurlijk op je te wachten. Dat kan haast niet anders. Ricky is al bed. Dat heet ook niet. Ik zal wel even open doen. Meneer Vlaanderen, ik, ik moet u spreken. Kan dat? Ja, komt u binnen, Mrs. Trevelyan? Ik verwacht u al. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Vlaanderen. Wilt u misschien iets drinken? Nee, nee, nee, ik, ik heb heel weinig tijd. En. Meneer uh, Vlaanderen, vindt u het heel erg om die gordijnen dicht te doen? Alsjeblieft. Oh, niemand kan u van buitenaf zien als u daar soms bang voor bent. Oh, la papa, ik doe het wel even. Dank u. O, oh, ik, ik. vind het gewoon verschrikkelijk van vanavond. Wat er gebeurd is op Marshall House Terrace, bedoel ik. Oh, het had erger kunnen zijn. Niet veel erger, maar toch erger. Wist u dat er een tijdboom in die koffer zat? Nee, nee, nee, dat zweer ik u. Ik zag u samen naar binnen gaan. Ik zat in mijn wagen aan het eind van de straat. Maar toen ik die explosie hoorde. O, oh, ik, ik wist echt niet wat ik moest doen. Mrs. Trevelyan, u moet eens goed naar mij luisteren. Een paar maanden geleden is er iemand vermoord. Dan zeker Richard East. Vermoord door Alex. In de zak van Richard East is een visitekaartje gevonden. Achterop dat visitekaartje stond met potlood Mrs. Trevelyan gekrabbeld. Nee, nee dat geloof ik niet. Herinner je zich de kwestie Norma Rice? Ja, natuurlijk. Die werd vermoord aangetroffen in een spoorwegcoupé. Achter in het dagboek van Norma stond ook de naam Mrs. Trevelyan. Dat geloof ik niet. Dat, dat ligt u. Dat is een leugen. Ik ben nog niet klaar, Mrs. Trevelyan. Wat bedoelt u? Ziet u dit stukje papier? Ja. Ziet u wat daar staat? Mijn naam? Daar staat mijn naam. Waar hebt u dat gevonden? Het viel uit de zak van Sir Ernest Cranberry. Oh. Oh, mijn Hemel. Paul, Paul, ik geloof dat het niet goed wordt. Nee, nee, nee. Het gaat direct wel, wel weer over. Ik... ik zal wat voor u inschenken. Ik vond het ontzettend, mevrouw Vlaanderen. Wat er vanavond gebeurd is, bedoel ik. Bent u echt geen van beiden gewond? Nee, nee. Hier, denkt u dit maar eens. Dank u. Zo beter? Ja, al veel beter. Dank u. Sir Graham Forbes was hier net met inspecteur Crean. Ik ja, weet niet of u. Ik zag ze weggaan. Kent u Sir Graham? Niet persoonlijk, alleen van gezicht. Sir Graham is een bijzonder sluwe vos. Veel sluwer dan hij er misschien uitziet. Wat wilt u daarmee zeggen? Nou, ik dacht dat het u misschien zou interesseeren om te horen dat hij er vast van overtuigd is... Dat ik Alex ben? Precies. Denkt u... Denkt u dat ik Alex ben, meneer Vlaanderen? Mrs. Strabbelian, wanneer ik het onderzoek in een of andere zaak ter hand neem... Dat is het eerste wat ik altijd doe... proberen mijn beeld te vormen van hetgeen de werkelijke achtergrond daarvan is. En dat is soms niet zo eenvoudig als het misschien klinkt. Neem deze zaak bijvoorbeeld nou eens... Waarom heeft Alex Richard East vermoord? Waarom heeft Alex Norman Rice vermoord? Waarom heeft Alex Sir Ernest Cranberry vermoord? Voor geen van die moorden schijnt een motief te bestaan. En toch ben ik ervan overtuigd dat er een motief achter zit. Net zo goed als ik ervan overtuigd ben dat u dat motief kent. Ja, dat ken ik. Ik zal het u vertellen... Een paar maanden geleden kreeg ik een brief... ondertekend met de naam Alex. Maar eerst dacht ik nog dat het een soort misplaatste grap was. Maar al spoedig daarna kreeg ik een tweede brief... die me van het tegendeel overtuigde. Hij eiste 3000 pond van me. Hij schreef dat wanneer ik weigerde die te betalen... dat hij dan iets van mij bekend zou maken. Iets wat ik ten koste van alles geheim heb willen houden. En toen heeft u die 3000 pond betaald? Ja. Maar niet onmiddellijk. Pas toen ik in de krant over die moord op Richard East had gelezen, besloot ik daartoe. Waarom daarna? Na de moord op Richard East bedoel ik. Alex had mijn lijstje namen gestuurd. En bovenaan dat lijstje stond de naam van Richard East. Toen begreep ik. Toen begreep u dat East was vermoord omdat hij geweigerd had te betalen. Ja. En toen? Ik hoorde een hele tijd niets meer van Alex. Tot ongeveer drie maanden later. Wat gebeurde er toen? Toen vond ik een heel kort briefje. Het lag op mijn bureau toen ik zwart bij Dr. Kohima mijn werk wilde beginnen. Er stond alleen maar in dat hij, Alex, bepaalde inlichtingen wilde hebben over een patiënt van Dr. Kohima. Ik begrijp het. Ja, en voor het geval u mocht weigeren die inlichtingen te verstrekken, dreigde hij. Echt. Heeft u die inlichtingen verstrekt? Ja. Daarom heeft u mij ook gevraagd om u vanavond te ontmoeten, is niet? Dat was u ook opgedragen. Opgedragen door Alex. Ja. Toen ik vanmorgen op kantoor kwam, lag er weer zo'n briefje. Waar dat in stond. Heeft u dat lijstje nog, Mrs. Trevelyan? Dat lijstje met die namen? Ja, ik heb het meegebracht. Even als dat briefje wat vanmorgen op mijn bureau lag. Dank u. Paul, die eerste vier namen. Dat zijn de namen van... Van de mensen die tot nu toe al vermoord zijn. Ja. Er staan verder nog drie namen op. James Barton, Norman Steele, Mrs. Trevelyan. Mm -hmm. Dat schijnt erop te wijzen dat de heren Barton en Steele uw voorbeeld hebben gevolgd, Mrs. Travillion. Ik had echt geen andere keus, meneer Vlaanderen. Dat moet u van me aannemen. U zei dat u bepaalde inlichting over een patiënt van dokter Kohima moest verstrekken. Hoe speelde u Alex die inlichting in handen? Per post... Per post? Naar welk adres? Naar het Waverley Hotel in Canterbury. Oh ja? Zomaar? Naar het Waverley Hotel, Canterbury? Nee. Ik, ik moest erbij zetten. Miss Judith Smith. Heeft u hem die 3000 pond ook zo gestuurd? Ja. Ik kreeg opdracht om dat geld in een pakje af te leveren in het hotel. Geadresseerd aan die Miss Smith? Ja. Heeft u bij die gelegenheid nog iemand ontmoet? Nee. Ik, ik heb het gewoon afgegeven bij de receptie. Juist. Vertelt u me eens, hoe lang werkt u al bij dokter Kohima? Oh, een jaar of zes. Oh, denkt u alstublieft niet dat dokter Kohima hier op de een of andere manier mee te maken heeft? Als hij ooit zou horen dat ik in deze kwestie verwikkeld ben geraakt, dan... Ik veronderstel dat u bij dokter Kohima over een schrijfmachine beschikt, mrs. William. Ja, natuurlijk. Heeft u verstand van schrijfmachines? Nou, oh, ik heb heel wat verschillende gebruikt in de loop van mijn... Eén ding kan ik u vertellen, meneer Vlaanderen. Al die briefjes die ik van Alex heb gekregen... Ja? Die zijn allemaal op dezelfde machine getikt. Hoe weet u dat? Nou, als u ze goed bekijkt, dan, dan kunt u zien dat... Dat de S een beetje vervormd is... en dat de D altijd dichtgelopen is. Ja. Yeah. Zouden die briefjes getikt kunnen zijn op de schrijfmachine die u op uw werk gebruikt? Lieve hemel, nee. Als u het mij vraagt, zijn ze allemaal op een, op een portable getikt. Heeft dokter Koeima zelf een portable? Inderdaad. Hoewel, hoewel ik me niet kan herinneren dat ik hem die ooit heb zien gebruiken. Dan wil ik dat u die is gebruikt, Mrs. Trevelyan. Morgenochtend. Ik wou graag dat u er dat befaamde zinnetje op tikte. The quick brown fox jumps over the lazy dog. In gewone en in hoofdletters. Begrijpt u wat ik bedoel? Jawel, maar... Ik kom het tegen een uur of half uur bij u halen. Mocht dokter Kohima zien, dan... Uh, nou ja, dan zegt u maar tegen hem dat ik nog steeds bezig ben... om inlichtingen in te winnen over zijn wagen. Over zijn wagen? Hij begrijpt dat wel. Maar u... u verdenkt dokter Kohima toch zeker niet, meneer Vlaanderen? Oh, ik ken hem zeker al een jaar of tien... en ik kan u verzekeren dat hij een ingoed mens is. Mrs. Strevelien, in dit soort zaken maak ik er een gewonte van... om iedereen te verdenken... De ervaring heeft mij geleerd dat iemand niet met alle geweld onschuldig hoeft te zijn... omdat iemand hem al tien jaar kent. Of omdat zij toevallig onder één dak met zo iemand leven of werken. Sterker nog, in negen van de tien gevallen... Wat is er, Ricky? Zo so sorry, als ik u deed schrikken. Ja, wat is er, Ricky? Ik dacht dat jij al naar bed was. Nee, ik heb zitten lezen. Ik hoorde stemmen en dacht, misschien heeft u nog wel trek in koffie? ja. Het is een geweldig goed idee, Ricky. Dank je wel. Niet te danken, meneer Vlaanderen. Oh, eh, zeg nou je dat toch, Bent. Mevrouw Vlaanderen en ik gaan een paar dagen de stad uit. Ik eh, had graag gehad dat je in die tijd een paar dingen voor me deed. Met alle genoegen, meneer. Koffie voor drie personen, meneer. Voor drie personen, ja, Ricky. Goedemorgen, meer. Morgen, meneer. Morgen, meneer. weet dat ik kom. Mijn naam is Vlaanderen. Oh, juist, meer. Mag ik u voorgaan? Graag. Jullie hier, hier even wachten, meer. Graag. Goedemorgen, meneer Vlaanderen. Wat een verrassing. Goedemorgen, meneer Lessen. Dat had ik beslist niet gedacht dat ik u hier zou treffen. Althans niet op dit uur van de morgen. <laughs> ik van mijn kant had u beslist niet hier verwacht om u de waarheid te zeggen. <laughs> dat kan ik me voorstellen. Ik, euh, ik heb een afspraak met dokter Kogima. Oh. Ik hoop dat u gisteren een beetje onder de indruk bent gekomen, meneer Vlaanderen. Hoe bedoelt u? Nou, van uw bezoek hier. Oh, ja, ja, ja. Ah, werkelijk een heel bijzonder iemand, Dr. Kohima. En een absoluut eerste klaswakman. Dat geloof ik ook wel. Ik weet niet of ik u dat verteld heb, maar hij heeft mij genezen van de meest vreemde hallucinaties. Ik was er namelijk van overtuigd dat Dat ik... u overal werd gevolgd. <laughs> ja. Ach ja, natuurlijk. Dat heb ik u gistermiddag al verteld. Hè? Ja. <laughs> Het was werkelijk iets buitengewoons. Ja. ja, ik bedoel hier werkelijk niets mee, meneer Letten, maar. Mochten die hallucinaties onverhoopt weer terugkomen... Terugkomen? Ja. Dan zou ik u willen aanraden om u met mij in verbinding te stellen... in plaats van met dokter Kohima. Ziezo, meneer Lethem. Ik ben dat u... Hé. Hey. Goedemorgen, meneer. Heeft u ook een afspraak vanmorgen? Nee, ik kom voor mrs. Trevelyan. Oh, Ja. Uh, u kunt alvast binnenkomen, meneer Letten. Uh, graag, dokter. Nou, tot ziens, meneer Vlaanderen. Tot ziens. Maar, ehm, uh, waar wilde u Mrs. Trevelyan over spreken? Over uw auto, dokter Koïma. Over mijn auto? Daar heb ik u toch al alles over verteld? Ja, dat weet ik. Maar ik zou toch nog graag even met Mrs. Trevelyan willen spreken. Als u het tenminste goed vindt. Oh, nou, ja. Zoals u wilt. Eh... Uh. Mr. Trevelyan, hier is meneer Vlaanderen. Hij wou u graag even spreken. Oh ja, dokter. Probeert u zijn nieuwsgierigheid maar te bevredigen. u zover dat de mens te kunt. Uh, ja, voor ik het vergeet. ik kan mijn vulpotlood nergens vinden. U weet wel, dat zilveren met mijn initialen erop. Dat lag gisteravond nog op uw bureau, dokter. Ja, ja, dat weet ik. Maar vanmorgen lag het er niet meer. Ik zal kijken of ik het kan vinden. Graag. En? Ik, ik heb die portable geprobeerd. Alstublieft. Dank u. Ah, een heel andere letter. Ja, natuurlijk, dat wist ik ook wel. Mrs. Trevelyan, dat was heel riskant wat u vannacht gedaan hebt... bij mij thuis te komen. Weet u dat? Ja. Ik zou u willen aanraden om heel voorzichtig te zijn. Kijk uit wat u doet. Waarom zegt u dat? Zomaar. Ik heb er geen speciale reden voor... Ik wil u alleen maar waarschuwen. Kijk uit wat u doet. En wat moet ik dan doen voor het geval dat ik weer contact met u wil opnemen? Dan kunt u mij bellen. Op dit nummer. Dank u. Ik ben vanavond de stad uit, maar morgenochtend vroeg hoop ik alweer in Londen terug te zijn. Ik ga trouwens alleen maar naar Canterbury. Na naar... Canterbury? Ja. Naar het Waverley Hotel. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Een tafeltje voor twee personen graag. Logeert meneer hier? Ja. Oh. Juist, yes, meneer. Kom je, kindje? Dit is het enige wat op het ogenblik vrij is. Oh, wat stikken. Dank je, lieverd. Ik kom zo weer bij u, meneer. Oh. Hij gaat er natuurlijk voor zorgen dat er praktisch niets meer voor ons op het menu overblijft. <lacht> wie is de manager van dit hotel? Een zekere Chester, geloof ik. Bij hem heb ik ons tenminste net ingeschreven, bij de receptie. Heb je meteen geïnformeerd naar die uh, mysterieuze miss... Uh... Uh, miss Smith? Nee, ik was van plan om nog even met meneer Chester te gaan babbelen. Nadat we hier het menu eens hebben beproefd. Ah, daar is het. Oh, babbel, wat heb ik nog. Stelieft, meneer. Hier is de spijscheide. Ah. Ja. Canard à l'orange. Die eend is uit, meneer. Uit wandelen? Of uit de mode? Allebei, meneer. En uh, hoe is de lamtspoot? Oh, erg lekker, mevrouw. Die was erg lekker. Maar uh, ook zeker uit. Helaas, ja, meneer. <laughs> ja, ja, dat dacht ik wel. Ik zou eventueel nog wel een vis voor u me hebben, meneer. Als u tenminste liefhebber bent van vis. Paul. Paul, of je vis wil? Hé? Huh? Oh, oh, ja, ja, ja. Graag, lekker, heren. Uitstekend, meneer. We zullen ons best voor u proberen te doen. Paul. Hé, hey, waar zit je nu toch zo naar te staren? Huh? Oh, ik zat dit menu alleen maar even te bekijken. <laughs> nou, je kunt toch moeilijk <laughs> zeggen dat het menu zoiets bijzonders is? Hm? Dat moet je niet zeggen. Kijk maar eens goed. Nou? Vind je het niet keurig getikt? Ja, dat wel. Hoewel ik nou niet zou willen beweren... Hé, hey Paul. Paul, dit menu is getikt op de schrijfmachine. Op dezelfde schrijfmachine waarop ook die briefjes geschreven zijn. Die briefjes die Mrs. Trevelyan van Alex heeft gekregen. Ja, maar... Dat, dat is ongelooflijk. Doodgewoon ongelooflijk. Ja. Oh, Paul... Dat had ik je gisteravond al willen vragen. Die twee andere namen op dat lijstje, hè? Buiten die van Mrs. Trevelyan. James Barton en Norman Steele? Ja, die. Zeggen die iets? Van James Barton heb ik wel eens gehoord, ja. Hij is president-directeur van de Overland Airways. En... Hé, hey, kijk eens wie we daar hebben. Een avond, meneer Vlaanderen. Mevrouw, hoe komt u zo in Canterbury verzeild? Herkent u mij niet meer? Wij hebben elkaar gisteravond ontmoet. Ik versleet u per abuis voor een vriend van mij. Ach, ja, nou weet ik het weer. Eh, uh, meneer... Vadore uh... nog aan toe, nou schijn ik mij ook nog niet eens behoorlijk te hebben voorgesteld. Mijn naam is Davies. Wilfred Davies. <lacht> Leest u nog steeds zo ijverig detective verhalen, meneer Davies? <lacht> Daar ben ik nou eenmaal aan verslaafd mee, voor Vlaanderen. Ik ben gewoon verslaafd aan alles wat met misdaad en misdaadbestrijding te maken heeft. Tussen twee haakjes, meneer Vlaanderen... Die Alex-affaire is werkelijk iets heel ongewoons, vindt u niet? De kranten staan gewoon vol met de meest gruwelijke details. Het interesseert mij allemaal geweldig. Vertelt u mij eens, meneer Vlaanderen... is het waar dat u bij het onderzoek in deze zaak bent ingeschakeld? Och, ja en nee, meneer Davis. oh, dat lijkt mij interessant. U moet namelijk weten dat ik mij persoonlijk in zekere zin... betrokken voel bij die Alex-affaire. Oh ja? Hoezo? Nou, omdat ik er een stuk van heb meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Ik zat in dezelfde wagon als Norma Reis. En ik was erbij toen haar lijk werd gevonden. Oh ja? Meent u dat? Ja. Hoewel op dat ogenblik van de moord zat ik te slapen in de coupé ernaast. Maar u hebt het lijk wel gezien. Lieve ducht, nou, die conducteur kwam helemaal opgewonden bij mij binnen... en sleurde me mee naar de aangrenzende coupé. Het was een grisselig gezicht eigenlijk. Ze hing als het ware half op in de hoek. En op de coupéruid stond met grote letters... Alex. Tja. Logeert u hier dikwijls, meneer Davis? Uh, uh, nogal, ik ben dol op Canterbury. Om u de waarheid te zeggen, ik ben dol op al die oude historische stadjes: Bath, uh, Harrogate, York, Canterbury. Mag ik even, meneer? Uh, oh, neemt u mij niet kwalijk. Hier is uw soep. Oh ja, dank je. Is uw naam Vlaanderen? Uh, nee, nee, nee, dit is ja, meneer Vlaanderen. Oh. Er is een telefoon voor u, meneer. Iemand uit Londen, maar hij heeft zijn naam niet gezegd. Ah. Oh. Wil je hem even excuseren, kindje? De zal is in de hal, meneer. Meteen rechts om de hoek. Dank je. Bent u van plan hier lang te blijven, mevrouw Vlaanderen? Oh, nee, dat denk ik niet. Mijn man moet morgen weer in Londen zijn. Hallo? Bent u daar, meneer Vlaanderen? Ja. U spreekt met inspecteur Crane, meneer Vlaanderen. Oh, hallo, inspecteur. Ik bel u namens sir Graham. Wij konden u in Londen niet bereiken. Wat is er? Is er iets gebeurd? Sir Graham zou het op prijs stellen wanneer u naar Londen zou willen terugkomen, meneer Vlaanderen. Als dat tenminste gaat. Vanavond nog? Ja, liefst vanavond nog. Wat is er aan de hand, Graham? Er is weer een moord gepleegd. Op een zekere Barton. James Barton. Oh. Ik begrijp het. Goed, zeg maar tegen Sir Graham dat ik direct naar Londen terugkom. Dank u wel, meneer Vlaanderen. Eh, uh, zeg. Hoe is die Barton precies vermoord? Hij is doodgeschoten. Ah. Heeft u het vuurwapen al gevonden? Nee. Maar wel iets anders. Iets heel interessants. Oh ja? Ja. Iets wat vlak naast het lijk lag, meneer Vlaanderen. En wat was dat? Een vulpotlood. Een zilveren vulpotlood. Met de initiale C.K. Ja, inderdaad. Het schijnt u helemaal niet te verbazen dat ik dat potlood gevonden heb, meneer Vlaanderen. Het zou mij alleen maar verbaasd hebben als u het niet gevonden had, inspecteur. Carl Lethem was het derde deel van Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie... Een detective hoorspel in acht delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Paul Vlaanderen, Johan Schmid. Ina, zijn vrouw, Wieke Mouillet. Sir Graham Forbes, Johan Remmels. Inspecteur Crane, Jan Borges. Ricky, Harry Bronk. Mrs. Trevelyan, Willy Bril. Carl Lethem, Hans Veerman. Dr. Kohima, Rob Gerards. Wilfred Davis, Hans Kassenbarg. Een ober, Willy Ruis. En een dienstmeisje, Joke Hagelen. De regie had, Dick van Putten. Vierde deel, Spider Williams. Wat is er aan de hand, Krein?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 We zien elkaar vanavond bij mij thuis, inspecteur. Zeg maar tegen Sir Graham dat we ongeveer half elf terug op te zijn. Tot vanavond. Oh, sorry. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Wat ik zeg man, maar, bent u niet de manager van dit hotel? Officieel wel. Maar op het ogenblik moet ik ook zelfs voor chef, kok en vatenwasser spelen. Oh, mijn naam is Vlaanderen, Paul Vlaanderen. Aangenaam. Frank Chester, kan ik misschien iets voor u doen, meneer Vlaanderen? Ja, mijn vrouw en ik zijn een half uurtje geleden gekomen. We waren van plan vannacht hier te logeren, maar nu hoor ik dat ik terug moet naar Londen. Vanavond nog? Ja, helaas. Oh, dat spijt me. Maar ik zal het doorgeven aan de balie. Dank u. Had u uw koffers al uitgepakt? Nee. Nou, het is dan een geluk bij een ongeluk. Oh, uh, meneer Chester, wat ik u vragen wilde... Een tijdje geleden heeft een kennis van ons gelogeerd. Hm. Ik ben in die tussentijd haar adres kwijtgeraakt. Ik vroeg me af of u mij daar misschien aan zou kunnen helpen. Dat kan ik misschien voor u opzoeken. Wanneer was ze bij ons? Nou, in ieder geval in het afgelopen half jaar. De datum zou ik echt niet meer weten. En hoe is haar naam? Smith. Juffrouw Judy Smith. <hums> ik, ik zal kijken wat ik voor u doen kan. Dank u. Ik zit in de eetzaal. En daarna zijn wij doorgereden naar Neapel. Mevrouw Vlaanderen, ik kan u verzekeren, zo'n schitterende stad had ik nog nooit gezien. Want wij reden binnen via de... Ah, daar is meneer Vlaanderen weer. Oh ja. Oh, sorry dat ik je even heb laten wachten, kindje. <lacht> ik ben bang dat je soep intussen ijskoud is geworden. Oh, voor zover ik het Weverly Hotel ken, zal die al wel ijskoud zijn geweest toen zij werd opgediend. Enfin, ik ga er maar weer eens van door. Uh, misschien voelt u daar iets voor om straks samen koffie te drinken? Oh, ik dat vrees is... dat dat niet zal gaan, meneer Davis. Wij moeten terug naar Londen. Oh ja? En ik dacht dat u vannacht hier bleef logeren. Ja, ik ook. Gaat dat niet door, Paul? Nee. Nou, van, dan ga ik maar weer eens... leuk u weer even gesproken te hebben. Tot ziens dan maar weer. Tot ziens, meneer Davis. Wat is er gebeurd? Laten we gauw eten, kindje. Ik wil namelijk zo vlug mogelijk terug naar Londen. Paul, wat is er? Wat is er gebeurd? Paten, James Paten, Die man waar we het over hadden. een van de namen op dat lijstje. Ja, wat is daarmee? Hij is dood. Nee. Ja, maar Paul, dat is toch afschuwelijk. Eerst Richard East, dan Norma Rice. En nou... Oh, Paul, je moet er iets aan doen. Ina, luister. Ik leg mijn sigarettenkoker hier op tafel. Zodra ik je een centje geef, duw je die over het randje, zodat hij op de grond valt. Begrepen? Ja. Ja, maar waarom in hemelsnaam? Doe nou maar wat ik je zeg, kindje. Hallo, meneer Chester. Oh, meneer Vlaanderen. Bent u hier? Het spijt me ontzettend. Ik heb onze hele administratie nagepluist, maar ik kan echt geen spoor vinden van die kennis. Oh, oh kindje, kijk toch een beetje uit. Ik moet spijt me werkelijk vreselijk. Oh, alsjeblieft. Ja, ah, dank u, vriendelijk. Oh, uh, dit is mijn vrouw. Hoe maakt u het, mevrouw Vlaanderen? Het spijt me ontzettend dat u er weer zo hals of kop van deur moet. Tja, mij ook. Ik had me er erg op verheugd om een nachtje in Canterbury te logeren. Zaken gaan nou eenmaal voor, kindje. Natuurlijk, natuurlijk. Enfin, zoals ik al zei, ik heb onze hele administratie doorgekeken... maar ik kan nergens een spoor vinden van die kennis van u die juffrouw... Uh... Juffrouw hmm. Smith? Helaas niet. Weet u zeker dat ze hier gelogeerd heeft? Vrijwel zeker, ja. Hoewel... Uh... Het Wethery Hotel. Ja, ik weet bijna zeker dat ze het Weedery Hotel zijn. Maar het kan ook het Weedseith Hotel zijn geweest. Oh, ja. In dat geval kan ik u natuurlijk niet helpen. Nee, dat begrijp ik. Het spijt me vreselijk dat ik u zo moeite heb berokken. Oh, het was helemaal geen moeite, meneer Vlaanderen. Ik zal zeggen dat u uw auto voorrijden. Wilt u dat doen? Dat is bijzonder vriendelijk van u. Tot genoegen, mevrouw Vlaanderen. Dag, meneer Chester. Wikkel die koker in je zakdoek en stop hem in je tas. Ja, Goed. Paul? Ja, kindje? Wie is Alex? Wie of Alex is? Ja. <laughs> Wat een malle vraag. Ricky natuurlijk, lieve hemel. Lees je dan nooit detective-verhalen? Daarin is altijd een mysterieuze Chinees. <laughs> Paul, hoe vaak moet je nou nog zeggen dat Ricky geen Chinees is? Hij is Siamese. <laughs> nou ja, zie je wel. Het is niet eens een echte Chinees. <laughs> je bent een idioot, jij. Maar maak je je dan werkelijk geen zorgen over deze zaak, lieverd? Jawel, dat doe ik wel, Ina. Weet je, het is net alsof je bezig bent aan een enorme legpuzzel... en maar over de helft van alle stukjes beschikt. Ik vraag me telkens weer dezelfde dingen af. Waarom heeft Mrs. Trevelyan ons eigenlijk... naar dat huis op Marshall House Terrace laten komen? Wat was haar werkelijke reden? Als ze Alex inderdaad 3000 pond heeft betaald... hoe kwam ze dan aan die 3000 pond gelooft meneer Carl Lethem werkelijk dat hij door hallucinaties geplaagd werd? En als hij geen last van hallucinaties had... wie was dan dat meisje in het bruin? Dat meisje dat hem volgde en dat jou gevolgd heeft... toen je terugkwam van Marshall Terrace? En dat potlood, dat zilveren vulpotlood van dokter Kohima... waarom lag dat naast het lijk van James Patton? Wat? Ja. En dan onze rustieke vriend, meneer Davis. Meneer Wilford Davis... Doet hij de hele dag werkelijk niets anders dan detectiveboeken lezen? Ook dat vraag ik mij af. Oh, oh. Deze affaire is zo ingewikkeld. Zo gecompliceerd. Ik begin me werkelijk af te vragen of we hem wel... Of we hem ooit op kunnen lossen. Maak je daar geen zorgen over, kindje, want dat gebeurt. Ja, maar er gebeuren zoveel verrassende dingen. Ja, het leven is nou eenmaal vol verrassingen, kindje. Neem deze zoeknoos bijvoorbeeld, hè. Op het menu staat tomatensoep. En hij lijkt ook op tomatensoep. Maar smaakt hij ook naar tomatensoep? Ja, inderdaad. Zie je nou wel er het leven vol verrassingen zit? Hoe laat is het? Een uur of half tien, denk ik. Hoe heette dat laatste plaatje dat we deur kwamen? Feversham? Mm. Wie had je vanavond aan de telefoon? Sir Graham? Eh, nee, inspecteur Crane. Ik weet maar niet wat ik van die Crane moet denken. Hij... Hij gedraagt zich soms een beetje onaardig, hè? Dat vond jij ook, Ina? Ja, ja maar het is niet alleen zijn gedrag wat ik bedoel hangt altijd zo'n beetje een mysterieus waar om hem heen. Ik weet niet wat het is, maar het zou me toch niks verbazen als hij... Als hij Alex zou blijken te zijn. <laughs> nou, toen op Paul doen hij zo gek. Dat zou toch niet kunnen. Hoe kan hij nou Alex zijn? Dat kan toch zeker niet. Of wel? Wat vind jij van Mrs. jou? Van Mrs. Trevillion? Ja. Waarom vraag je dat? Gewoon omdat ik graag wil horen wat jij van haar vindt. Nou, ik geloof dat zij wat je noemt een vrouw met een verleden is. In meer dan één opzicht. Maar ik mag er wel. Ik geloof niet dat ze altijd de waarheid vertelt. Maar ik heb toch het gevoel dat... Hey Paul, reis wat langzamer. Hé, hey, wat zou hier aan de hand zijn? Het lijkt wel of de weg wordt opgebroken of zoiets. Kijk, als ik me niet vergis staat daar iemand met een lamp... Heeft u me niet kwalijk, meneer, maar u moet omrijden. De weg is versperd. Wat is er gebeurd? Er is verderop een ongeluk gebeurd, dame. on niet te hoor. Maar er kan uh, geen verkeer meer langs. En daarom moet u hier verderop rechts afslaan, meneer. De eerste weg rechts. Dank u. We wel een verschrikkelijke omweg, Paul. Oh, ik denk dat we direct wel weer op de hoofdweg zullen komen, kindje. Nou, ik hoop het. Wat is het hier donker. Ja. Ik geloof dat ik de misstand maar eens aan doe. Zo. Het scheelt. Ja. Paul. Wat is er? Paul. Paul, kijk, dan, Er is iets gespannen. Dwars over de weg. Pas op. Ik begrijp niet wat je. Mijn hemel. Je hebt gelijk. Ina, bukken! Ah! Alles. alles in orde, Ina? Ja, ja, mij mankeert niets. Wat was dat nou? Er was een staaldraad dwars over de weg gespannen. Als jij me niet had gewaarschuwd. Oh, oh, Paul. Die. die staaldraad met opzet zijn gespannen. Ja, het kan bijna niet anders. Ik zal meteen draaien. We moeten zorgen dat we zo gauw mogelijk weer op de hoofd wegkomen. Ja. Maar ken je echt niets? Nee, nee, liefje, echt niks. Gelukkig. Eens kijken of hij starten wil. Ja, dat is vervelend. Ik geloof dat ik me beter... Wat is er? Ik dacht dat ik iets hoorde. Ja, ik ook. Nee, het schijnt toch niets geweest. Sst. Wat is er? Paul. Paul, wat is dat? Sst. Hoor je dat? Ja. Waar komt dat vandaan? Daar vandaan, geloof ik. Bij die grote boom daar. Geef me de zaklantaarnes. Die zitten in het zijvak. Kijk, daar hangt die staaldraad. Maar verder zie ik niemand. Tenzij... Grote hemel! Paul! Paul, kijk! Daar hangt iemand! Oh. Wacht hier. Blijf in de wagen zitten. Nee, hey. hey Paul, ik blijf niet zitten. Ik ga met je mee. Oh, Paul. Ik had je toch gezegd om in de wagen te wachten, Ina. Wat wil je doen? Ik zal die tak moeten zien te breken. Dat is de enige manier om naar beneden te krijgen. Hou jij die zaklantaarn even vast? Ga vlug naar de wagen, Ina. In mijn koffer zit een zakfles met cognac... Ga die vlug even halen. Paul. Dat is dat mannetje dat wij toen die avond hebben ontmoet. Dat mannetje dat jou vertelde van de auto. Ja. Inderdaad. Spider Williams. Ga die cognac halen naar vlug. Ja. Uh, uh, ik, ik, ik. Ik. Ik. Ik hoorde. Ik hoorde een, een auto. En ik, ik vroeg me af. Rustig. Ik voeg... Rustig, Spider. Kalmpjes aan. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Meneer Vlaanderen. Be, bent u het, meneer Vlaanderen? Ja. Wat is er gebeurd, Spider? Uh, uh, Vertel me precies wat er gebeurd is. Ik, ik heb precies gedaan wat hij gezegd had, meneer Vlaanderen. Ik ben hier gekomen met dat geld. Maar, maar op het laatste ogenblik heeft iemand... Welk geld, Spijner? Wie zei dat je hier naartoe moest komen? Lot. Lot, wat Stenwick, Hij had een brief gehad van, van Alex. En daar stond in dat hij 4000 pond moest betalen. En, en er, er, er stond verder in. Dat stond ver, verder in dat, ja, ja, ja, ga ja, door. Wat stond er nog meer in? Dat, dat hij hier op Alex moest, moest wachten. Om het geld persoonlijk te, te overhandigen. Maar, maar, maar Stendweek bood mij 200 pond. Als ik in zijn plaats zou gaan en daarop. Wie is dat? Nee, wees maar niet bang. Dat is mevrouw. Oh. Meneer Vlaanderen. Luister, meneer Vlaanderen. Ik, ik heb elks gezien. Ik heb elks gezien. Het is... Hier, eerste is de cognac. Mooi. Oh, het gaat direct wel weer, hoor. Meneer Vlaanderen. Zodra ik me weer... op de... Op de been ben. Ja, ja. Drink maar een flinke slok cognac, spijder. Oh, Ja. Dan dragen we je daarna samen naar de wagen. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik begrijp nog steeds niet waar ik zo opeens vandaan ik kom, meneer Vlaanderen, maar, maar ik dank er God op mijn blote knieën voor. Drink dan maar een slok, dan zou je hem opknappen. Ja, ja. De, de, ja. Ah. Oh. Ah. Grote genade. Hij is dood. Hij, hij is dood. Die fles, hij. die fles, waar is die? Waar is die fles? Sian Kali. We kunnen er uren over praten, Crane, maar dat heeft geen enkele zin. Je hebt zelf gezien wat er gebeurd is. Dat heb je zelf gezien. We weten allemaal wat er gebeurd is, Graham. Maar de kwestie is, wat doen we daaraan? Er is maar één ding dat we kunnen doen, inspecteur. Oh ja? En wat is dat dan wel? Rustig afwachten. Rustig afwachten, ja, ja. Dat kun je makkelijk zeggen. Maar je weet niet wat ik allemaal te verduren heb hier op Scotland Yard... Nog geen half uur geleden had ik de minister van Justitie aan de lijn. Ja? Wat is dat, brigadier? Ik hoorde dat meneer Vlaanderen hier was, Sir Graham. Ik dacht dat hij het resultaat wel wilde weten van het onderzoek van die sigarettenkoker. Oh ja. En, brigadier? Nou, oh, het was werkelijk een prachtstuk. Een eerste klas vingerafdruk. Maar hebben jullie hem ook vergeleken? Natuurlijk hebben wij hem vergeleken, Sir. En uh, hoe noemt dat heerschap zich nu tegenwoordig, meneer Vlaanderen? Chester. Hij noemt zich Frank Chester. En hij is de manager van het Withery Hotel in Canterbury. Meent u dat nou? Wat zeg je me daarvan? En dan beweren ze nog dat misdaad nooit lonend is. Een brigadier, alsjeblieft. Zijn werkelijke naam is Mulberry, sir. Michael David Richard Mulberry. Hij is enige jaren geleden tot vijf jaar veroordeeld wegens diefstal met brakengeweldpleging. En ook daarvoor alles, wegens een soortgelijk misdrijf. Nou, alsjeblieft, Vlaanderen. Nou weet je waar de Siankani vandaan gekomen is. Die heeft Chester natuurlijk in die flacon gedaan terwijl jij met je vrouw zat te eten. Hij was er natuurlijk van overtuigd. Hij was er van overtuigd dat zelfs als dat plannetje met die staaldraad zou mislukken... ...jullie zo geschrokken zouden zijn... ...dat we meteen een de... slok cognac zouden nemen voor de schrik. Tja. Brigadier. Jawel, inspecteur. Laat onmiddellijk een arrestatiebevel uitvaardigen tegen die Mulberry alias Frank Chester. Nee, nee, nee, dat zou ik niet doen, inspecteur. Nog niet. Waarom niet? Ja, waarom niet, Vlaanderen? Nou, per slot van rekening interesseert die Mulberry ons niet zo erg, Sir Graham... De enige die ons interesseert is Alex. En stel nou is dat meneer Chester Alex blijkt te zijn. Dat zou ik hoogst opmerkelijk vinden. Hoe bedoelt u? Hoe kan een man op twee plaatsen tegelijk zijn, inspecteur? Ik heb u gisteravond verteld dat Lord Stanwick opdracht had gekregen... om dat geld persoonlijk aan Alex te overhandigen. In plaats daarvan stuurde deze echter Spider Williams. En? Nou, toen wij Spider vonden, was Alex kennelijk net weg. Maar toen Ina en ik van het Waterley Hotel wegreden... Was Chester daar nog? Ja, maar Dat wil niet zeggen. Hij kan nu achterna gereden zijn en onderweg gepasseerd. Dat zou kunnen, ja. Maar dat is niet gebeurd. En dan is er nog een interessant punt, inspecteur. En dat is mijn vader. Stel nou eens dat meneer Chester, of Mulberry van mijn part. die Siankali niet in die flacon heeft gedaan. Ja, maar dat moet vast wel. Wie zou het anders gedaan kunnen hebben? Davis. Inderdaad. Daar had ik nog niet aan gedacht. Hier is een zekere dokter Kohima, sir Graham. Uh, dank je. Ik stuur uh, brigadier Dixon om hem op te halen. Brigadier? Jawel, sir Graham. Had u dokter Kohima hier ontboden, sir Graham? Nee, dat heb ik gedaan, meneer Vanderen. O oh, ja? En waarom, als ik vragen mag? Nou, om te beginnen. Wou ik graag zekerheid hebben over dat vulpotlood. U wilt zeker weten of dat inderdaad zijn eigendom is? Ja. Het feit dat ik u dat verteld heb, vond u dus niet voldoende. Daar gaat het niet om, meneer Vlaanderen. Ik wil het alleen maar. Ik wil het alleen maar zeker weten. Dokter Kohima, Sir Graham. Eh, dankjewel, meneer Goedemorgen, meneer Vlaanderen. U had ik hier niet verwacht. U kent Sir Graham Forbes en inspecteur Green. Eh, nee. Hoe maakt u het hier? Ja? Gaat u zitten, dokter. Dank u. U Neemt ons niet kwalijk dat wij u zo onverwacht naar Scotland Yard hebben laten komen, dokter, maar de kwestie is dat wij hopen dat u ons zult kunnen helpen. Oh, dat klinkt interessant. In mijn kwaliteit als psychiater. Lieve terug, nee, in tegendeel zou ik zeggen. Dokter, bent u onlangs een zilveren vulpotlood kwijtgeraakt? Een zilveren vulpotlood met uw initialen. Inderdaad. Dat weet u trouwens ook, meneer Vlaanderen. U hebt mij erover horen praten met mijn praktijkassistenten, Mr. Servilian. Ja. Maar ik heb u die vraag ook niet gesteld, dokter. Wanneer bent u dat potlood precies kwijtgeraakt? Nou, ik heb het gistermorgen pas gemerkt. En ik weet zeker dat ik het de dag daarvoor nog heb gebruikt. Maar u zult mij toch niet op het dat hebben ontboden... om mij te vragen naar mijn voetpotlood. Is dit uw potlood, uh, dokter Kovima? Nee. Nee? Nee. Weet u dat zeker? Heel zeker. Uw initialen staan er anders op. Ja, dat zie ik ook. Maar toch is dit mijn potlood niet, meneer Vlaanderen. Weet u dat absoluut zeker? Absoluut zeker. Mag ik u misschien vragen waar u dit gevonden hebt? Naast het lijk van James Barton. Ah. Nu begin ik uw belangstelling te begrijpen. Maar dat verandert niets aan het feit dat dit niet mijn potlood is. Hallo? Hier is gesprek voor meneer Vlaanderen, Sir Graham. Oh, eh, dankjewel. Het is voor jou, Vlaanderen. Dank u. Hallo? Meneer Vlaanderen? Ja? Een ogenblikje, ik verbind u door. Hallo? Oh, hallo, Ricky. Zo so sorry u te storen, sir. Maar er is hier een heer voor u. Hij zegt dat hij u dringend moet spreken. Hoe heet hij? Meneer Carl Lethem. Meneer Slaanderen. Oh. Is mevrouw thuis? Op het ogenblik niet, meneer. Goed. Vraag meneer Lethelm of hij nog een ogenblikje gedeeld wil hebben. Ik kom direct thuis. Ja, meneer. Um, die meneer schijnt mij nogal in de war, meneer. Ja, goed, goed, goed, Ricky. Ik kom zo gewoon mogelijk. <mogelijk> Misschien nog iets voor u doen, meneer. Waar? Oh, oh. Nee. nee. Nee, dank je. Nog een glas sherry, misschien? Uh, nee, nee, dank je, echt niet. Meneer Vlaanderen kan nu elk ogenblik hier zijn, meneer. Uh, dank je. Uh, hoe lang ben jij al bij meneer Vlaanderen, Nicky? Eh, uh, Ricky, heh, meneer. Oh, oh uh, Ricky, neem ik kwalijk. Bijna 48 uur, meneer. Oh, je bent dus nog niet bepaald een oud-gediende, hè? Uh, Integendeel, meneer. Wilt u mij even excuseren? Ik denk dat dat meneer Vlaanderen is. Meneer Lethem zit in de voorkamer, meneer. Ik ben zo vrij geweest om een glas sherry voor hem in te schenken. Uitstekend, Ricky, uitstekend. Zie zo, Lethem. Wat is daar aan de hand? Uh, meneer Vlaanderen, u moet me niet kwalijk nemen... dat ik u heb weg laten roepen van uw bespreking op Scotland Yard, maar Oh, dat is ik... helemaal niet erg. was blij dat ik weg kon. Ja. Nog een sherry? Nou, ik uh, heb er al gehad. Dank u. Kom, kom op één been. Kan een mens niet lopen. Dank u. Je ziet er niet goed uit. Ik, uh, ik maak me zorgen, meneer Vlaanderen. Echt zorgen. Ik, nou ja, ik... Uh... Wat zou je ervan zeggen om nou eens bij het begin te beginnen? Ja, bij het begin... Kon ik dat maar? Dat is juist het grote probleem, meneer Vlaanderen. Hoe is het allemaal begonnen? Oh, neemt u mij niet kwalijk. Toen ik u gistermorgen sprak in de wachtkamer van dokter Kohima, toen maakte u een vreemde opmerking, meneer Vlaanderen. Ik herinner het me nog woord voor woord. U zei, mochten die hallucinaties van je onverhoopt weer optreden... dan zou ik je willen aanraden om je met mij in verbinding te stellen... in plaats van met dokter Kohima. Heb ik dat gezegd, Letten? Ja, nou, Daar zal ik mijn redenen daar wel voor gehad hebben. U gelooft niet dat het hallucinaties waren, hè? Jij? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Waar ik ga of sta, s ochtends of s middags of s avonds, s nachts, overal word ik gevolgd. Dat voel ik, dat voel ik intuïtief. Dat meisje, dat meisje waar ik u over heb verteld, dat meisje in het bruin... dat heb ik gisteravond weer gezien. Ze is me weer gevolgd. Ze is me gevolgd van Hyde Park Corner tot Shaftesbury Avenue... Aanvankelijk kon ik mijn ogen nauwelijks geloven. Ik dacht dat het verbeelding was. Ik kon mijn ogen gewoon niet geloven. Heb je ooit dat meisje gesproken? Gesproken? Dat is juist het krankzinnige. Ze verdwijnt telkens weer. Als bij al, toverslag. Gisteravond heb ik ook weer mijn uiterste best gedaan. Wil je me even excuseren? Hallo? Hallo? Hallo, ben jij dat Paul? Ina, kindje, waar ben je? Paul, luister... Wat is er? Is er iets gebeurd? Paul, luister. Ik had vanmorgen afgesproken bij de kapper. Ja, ja, dat weet ik. Nou, toen ik van huis ging, toen kreeg ik het gekke gevoel dat ik... Dat je wat? Nou ja, dat ik gevolgd werd. Vertel verder, kindje. Door dat meisje, Paul. Dat meisje wat me toen ook gevolgd is... toen we terugkwamen van Marshall Terrace. Toen ik tien minuten geleden bij de kapper vandaan kwam... stond ze weer op haar te wachten. Ze is me hierheen gevolgd. Waar ben je nu, Ina? Waar bel je vandaan? Ik bel vanuit een telefooncel in Harrods Warenhuis. Ze staat op het te wachten bij de hoofdingang. Ik dacht, als ik jou kon bereiken, dan zou jij misschien... De... Zorg dat ze daar blijft, Ina. Zorg vooral dat ze daar blijft. Ik ben binnen vijf minuten bij je. Pak je goed, Letham. We hebben een afspraak. Een... een afspraak? Ja. Met een hallucinatie. naar uh, Paul Vlaanderen en het uh, Alex-mysterie, deel 3 en 4. Uh, gemaakt door de AVO in 1969 en door Rubenstein weer op de CD geslingerd. En ondertussen luistert u weer naar de Amsterdam Klesmerband. Met hun uh, nieuwe album uh, Katla. En, uh, het is een grote vulkaan op IJsland.